Zes uur. al Meegens het NOS-journaal. Het Pentagon heeft beelden vrijgegeven van de actie waarbij afgelopen weekend IS-leider Baghdadi werd gedood. De Amerikaanse generaal Mackenzie gaf op een persbijeenkomst meer details bij de luchtopnames. Hij herhaalde dat Baghdadi omkwam toen hij een bomvest liet afgaan. Ook zei Mackenzie dat bij de explosie twee kinderen omkwamen. Eerder sprak de VS over drie kinderen die werden gedood. De presidentiële bibliotheek van Ronald Reagan is door de brandweer van Californië gered van de bosbranden. Het gebouw bleef gespaard vooral doordat de brandweer werd geholpen door een vuurvrije zone die honderden grazende geiten hadden gecreëerd. In de bibliotheek zijn de presidentiële archieven opgeslagen en liggen Ronald Reagan en zijn vrouw Nancy begraven. Twitter gaat politieke advertenties weren. Volgens topman Dorsey gebeurt dat vanwege het oneerlijke speelveld van sociale media ten opzichte van andere media. Met een automatisch leger aan nepaccounts accounts en al dan niet verzonnen berichten kunnen volgens hem op sociale media verkiezingen sterk worden beïnvloed. En daarmee de levens van miljoenen mensen. In Japan is een groot deel van het wereldberoemde Shuri-kasteel in de stad Naha verwoest door brand. Van de houten gebouwen is weinig over. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Kasteel staat op de werelderfgoedlijst van de VN. Brandde al vaker af en werd steeds weer opgebouwd. De laatste reconstructie dateert van 1992. VVV Venlo is verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de KNVB-beker. De eredivisieclub verloor na strafschoppen bij de amateurs van Groene Ster uit Heerlerheide, ook in Limburg. Die club speelt in de derde divisie.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 Het ritme van ZFM. And it's goodbye, dear We're loving you the way I do ZFM me or